Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. navo Rutte vindt dat de Oekraïnse president Zelensky... de relatie met zijn Amerikaanse collega Trump snel moet herstellen. Rutte noemde de harde confrontatie die Zelensky gisteren met Trump had ongelukkig. Maar hij wilde niet verder op de ruzie ingaan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock zegt dat de Europese landen meer steun moeten geven aan Oekraïne... en dat er grote investeringen nodig zijn in de Europese defensieindustrie. In het centrum van Winterswijk heeft op de markt een grote brand gewoed. Het vuur ontstond rond het middaguur in de afzuiginstallatie van een snackbar. In korte tijd sloegen de vlammen uit het dak van het historische pand. De weekmarkt en een hotel werden ontruimd. Er kwam veel rook vrij, daarom werd in Winterswijk een NL-alert verstuurd... in het Nederlands en het Duits. Pas na vier uur werd het zijn brandmeester gegeven. Het historische pand waar het vuur ontstond is uitgebrand. Het hotel ernaast heeft flinke brandschade. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft vandaag veel minder bezoekers gehad door een actie van Extinction Rebellion. Actievoerders boekten via het reserveringssysteem kaartjes, maar kwamen die niet ophalen. Daardoor zijn er vandaag maar een paar honderd bezoekers geweest. Normaal zijn het er zo'n 8000. XR voerde al vaker actie tegen het Rijksmuseum. Dat wordt gesponsord door ING, dat volgens de actievoerders veel investeert in fossiele brandstoffen. Bij een ongeluk met twee bussen in het zuidwesten van Bolivia zijn zeker 33 mensen omgekomen. Een onbekend aantal passagiers raakte gewond. De bussen botsten met elkaar op de snelweg. Een week geleden kwamen bij een ander busongeluk in Bolivia 28 mensen om het leven. Ze zaten in een bus die 800 meter naar beneden stortte in een ravijn. Het weer. Vanavond op veel plekken opklaringen. In het noorden kan regionaal nevel of mist ontstaan. Vannacht breidt die mist zich verder over het land uit... en duikt de temperatuur naar het vriespunt of net daaronder. Zondag begint grijs, maar op veel plekken breekt de zon door. Smiddags wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zo is dat. En uh, waar ga jij zo laat naartoe? Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Delano, Bishop's was dit. En um, ja, we gaan uh, nog uh, wat uh, leuke dingen doen. Zoals bellen naar uh, Dennis Smit... Die gaan we dadelijk eventjes bellen voor zijn nieuwe single natuurlijk. Feest op het kamp. En um, ja, we gaan natuurlijk nog wat uh, verzoekjes draaien. En we hebben de drie op rij uh, van uh, Fred Heij. We gaan uh, verder met Jeroen Weerenburg. En, uh, of sorry. en uh, ja, ik droom alleen van jou. Zal jij het ook met mij? Je zit in mijn hoofd, al heb ik altijd geloofd in mezelf, in het leven zo. Ja, geweldige hit van deze ja, sportschoolhouder. Jeroen Weerdenburg en ik droom alleen van jou. Wij gaan uh, naar uh, John, West en, uh, John West en Lange Frans. En ze hebben het over Laatbenaal. West en meestal klinkt het gezellig. Maar ik heb mijn hart op mijn tom. En ik moet je echt wat vertellen. Zeg maar niets. Misschien wil ik het niet horen. Nee.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 Mij. Ik moet die onrust overwinnen, maar de koek is op en veel liever af. Als...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 Dus ik vraag je, laat me los en me vraag mag, laat me, laat me nog. los, laat me vrije Jongens, het een lange Frans en laat me nou. Ja, we gaan nog wel één plaatje draaien en dan gaan we eventjes bellen met uh, Dennis Smits. En uh, ja, feest op het kamp. Zijn nieuwe single. En dan gaan we het eventjes over hebben. Dit is de Marathon, eenmaal in je leven. Even na, weet je nog, het is wellicht al lang geleden. Iemand keek je aan en jij. nooit te Bestaan. En je denkt er soms ineens weer aan, net alsof een stem, het fluistert in je oren. Eenmaal in je leven, ben je verliefd als nooit tevoren. Eenmaal in je leven, Tamara Tol, hier vanaf de Tolweg, Tina. Ja, dat klinkt lekker. Aan de telefoon hebben we Dennis Smits. Dennis, een hele avond. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, we hadden het net al even over. Ben je, ben je kleiner van het vieren? Ja, dat, dat, dat moet wel kunnen lukken. Ja, dat gaat wel lukken, ja. <laughs> Vanavond gaan we weer een kerretje als wet los, zeg maar. Ja, goedenavond. ja lekker. Goedenavond. Lekker een keertje zelf. <laughs> ja, toch? Ja, dat moet er ook een ja. keer gebeuren. Ja, ja. Hey, jij bent misschien wel een nieuwe single feest op het Kamp? Dat klopt. Ja, uh, van waar deze uh, ja, titel eigenlijk? Uh, ja, deze titel die heb ik uh, eigenlijk in Gran Canaria hebben we het liedje gemaakt, geschreven, zeg maar. Oké. Okay. Samen met Erik van Hoven, een zanger die daar uh, woonachtig is. En uh, ja. Die was een goede vriend van mij en die vroeg van, ga je iets nieuws maken? Ja. Ik zeg, ja, ik, ik weet het nog niet waar ik het over wil doen. en uh, ja, Toen kwam hij eigenlijk op het kamp uit. En toen zei hij, uh, ja, zullen we morgen anders bij elkaar gaan zitten en dan een tekst schrijven? Ik zeg, een goed, goed idee. En dat hebben we gedaan. Anderhalf uur later hadden we het op papier staan. <laughs> ja, dus het, en, het was eigenlijk vrij eenvoudig, zeg maar. Ja, het ging, het ging, sneller dan verwacht. <laughs> ja. Ah ja, ja. ja. Dat was altijd wel lekker, Dennis. Toch? Ja ja. ja, ja, ja, Het is ook de eerste keer dat ik echt zelf geschreven is, een liedje waar echt van mezelf is eigenlijk. Ja. Ah, dan met Erik samen, maar uh, ja, wat we, wat we zelf geschreven hebben en wat, ja, een keer geen cover. Nee. Ja, ja, ja, ik dacht, dit is wel een keer leuk. <laughs> ja, er nou is ja, dus in ieder geval ook een, een gezellige clip bij geschoten. Was dat ook op het kamp of uh, is die clip ergens anders geschoten ook? Ja, ook op, uh, op het kamp uh, gemaakt. En uh, bij een metaalrecyclingsbedrijf. Vriend, ook vrienden van mij. Uh, waar ik ga, uh, graag uh, mag zingen op uh, feestjes van hen. Ja. Dus uh, ja. Ja, is ook goed gelukt, vind ik. ja, <laughs> dus... ja, ja het ziet er in ieder geval ja. allemaal gezellig uit. Dus als mensen nieuwsgierig ja. zijn, even, even lekker naar YouTube. En dan uh, even zoeken naar Dennis Smits. En dan uh, feest op het kamp. Dan uh, ja, komt daar een hele mooie clip uit. Ja, ja. Ja, was ik een leuke dag. <laughs> ja, dat geloof ik. Ja, ja dat zeg ik. Het zag er heel gezellig uit. Dus uh, ja, het is, uh, het is goed gelukt, laat ik het zo zeggen. Ja, vind ik, ik ook. <laughs> Hey, en uh, ja, zit, zit er alweer uh, wat, uh, wat anders aan te komen in het vat? Uh, ben je al met nieuwe ideeën bezig? Of, uh? Ja, ideeën genoeg. Uh, maar ja, ik denk zo twee per jaar wil ik rijk uitbrengen. Ja. En uh, dus misschien aan het eind van het jaar nog. Ja, tegen de zomervakantie, ik, ik weet het maar niet. Ik moet even uh, nieuwe inspiratie. Ik wil eigenlijk weer zelf schrijven, zou ik ook wel weer leuk vinden. Ja, ja. juist de juiste ideeën uh, komen. Ja, met een ja, uh, uh, uh, misschien een lekkere zomerknallen. Ja, ja, misschien wel. Ja, ja ik bedoel, ja, dat, ja. Dat, dat, dat werkt altijd goed natuurlijk. Ja, dus uh, maar eerst nog eens heel wat centjes sparen, want dit is ook allemaal niet goedkoop ja. natuurlijk. Nee, nee uh, vertel mij wat. Dus, uh, ja, dus nog even een beetje. Een beetje sparen en ja, ja. weer wat bij elkaar zingen. Ja, dat zeg ik. Mensen hebben af en toe geen idee. denken van, ja, ze zingt er zo'n plaatje in. Ja, dat, dat is wel zo. Maar ja, ja. er komt nog veel meer bij kijken. Het afmixen en dergelijke. Dus ja, daar gaan de hoop tijd in zitten. Ja, nee, dat is gewoon zo. En uh, ja. ja, ik werk ook gewoon nog. Dus, uh, ja. dus dat moet ook nog allemaal uh, dat moet ook goed blijven lopen ja. natuurlijk. Ja, inderdaad. Ik bedoel, je moet alles tevreden houden, hè? zeg ik altijd. Ja. Inclusief ja, ja. jezelf. Ja, dat is ook heel belangrijk. Hé, <laughs> hey, um, Ja, wij wachten natuurlijk op die zomerknallen. Ja. En waar kunnen mensen jou eventueel volgen uh, uh, tot die tijd? Op uh, Facebook, Instagram, uh, TikTok zit ik sinds kort een beetje op. Dus begin ik een beetje <laughs> makkelijker in te worden. Ja, ook, ook uh, met zingen met, met of... Uh... Ja, ik heb er heel veel stukjes film van mijn, uh, van mijn, nieuw, van mijn li nieuwste liedje op staan. En uh, van die dingen. Dus. Ja. Ik wil er wel iets meer mee gaan doen, maar ik moet er even een beetje handiger in worden. Dus ik, uh, ik vraag mijn kinderen op, om ik, advies. Ik, ik, wou, ik wou net zeggen: heb je geen kinderen in de buurt? Hier? Ja, ja, ja, ja, ja twee, ik heb twee kinderen. Ja, ja daarom zeg ik dus, uh, Die zijn meestal wat, wat uh, sneller ja. en, uh, en sloer daarin. Ja, dus die, uh, die geven me wel wat adviezen. ja, ja. Uh, uh. Dat komt er wel in de, in goed in, uh, in de komende tijd, denk ik. Ja, dan wat, wat voor leeftijdsklasse is dat, uh, Dennis? 13 en 11. Nou oh, ja, dat, uh, dat moet lukken. Ja, hè? Ja, dacht het, het wel. Middenin. Ja. <laughs> ja. Hey Dennis, ik zou zeggen, ja, geniet ieder geval van je carnaval. Dat ga ik doen. En lekker uh, ja, een vrije een avond is ook lekker. Ja, ja, vanavond een paar pintjes pakken, zeggen we dan. <laughs> Gelijk heb je. Ja. Hey, als jij hem aan wil kondigen, dan ga ik, hem, uh, ga ik hem inzetten, Dennis. Heel graag. Hier is Dennis Mits met Feest op de Kamp. Hey, Dennis, dankjewel. Jullie ook bedankt. Graag gedaan en uh, veel plezier en goed weekend hè. Zelfde, hè. Hoi, dankje. Hoi hoi. Hoi. Niet te vragen, we doen het allemaal. Het maakt ook niet uit wat iedereen. En botox, liever niet voor mij van Dennis Smits in Feest op Het Kamp. Hoi, dit is de Macarena en los de Rio.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 Marla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Marla tu cuerpo alegría Macarena, eh, hey, Macarena! Ay. <tose> My name is Macarena. I always at the party Con las chicas que tan estさん buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Bala tu cuerpo alegría, Macarena que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo alegria Macarena. Pe- Macarena! Bala tu cuerpo alegría, Macarena que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo alegria Macarena. Pe- Macarena! Bala tu cuerpo alegria Macarena ja, lekker hoor. De Macarena. En Los de Rio. We hebben dat allemaal hier vanaf de tolweg, Tina. Mijn naam is Rudij. Goedenavond en als je zit te eten. Eet smakelijk. En als je hebt gegeten, ja, dat we die wel mogen bekomen. We gaan naar een verzoekje toe, dat is afkomstig van Maarten. Maarten, leuk dat je er weer bij bent. En eh, jij wilde graag een plaatje horen van Neo. En eh, ja, ik heb hem gevonden. One in a Million. Jet setter, go getter, nothing better, uh, call me Mr. Bennett, Bennett, top model chick to your everyday rap. Less than all but more than a few But I never met one like you Been all over the world Done a little bit of everything Little bit of everywhere With a little bit of everyone but All the girls I've been with Things I've seen it takes much to impress But showing up your blow. It makes your soul stand out from all the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 I can't do for you but you can do for yourself Even though that ain't so Baby cause my dope don't know How to eat. But that independent thing I'm it. All we do is win, baby I could be a love But I just don't know Maybe one thing is for certain Whatever you do is working Other girls don't matter In your presence Can't do what you do There's a million girls You so Dat was hij dan, aangevraagd door Maarten. En leuk dat je er weer bij bent, Maarten. En One in a Million van Nio. En uh, ja, het volgende verzoekje is afkomstig van Gerard. En Gerard die vraagt een plaatje aan voor iedereen die zit te luisteren. En je wilde graag horen uh, Lady Gaga en Bruno Mars. En uh, ja, Die with a Smile. Nou, hier komt hij dan. En tot de ene van uur, tot de klokjes voor 7 uur. Mijn naam is Fred en Goedenavond. When I had to say goodbye, and I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I fall. Gaga. En Bruno Mars, aangevraagd door Gerard. En die, with a smile, was dit. Ja, we gaan uh, terug naar de Rotterdam en uh, we hebben jullie graag een uh, plaatje aan. Jullie willen graag een uh, lekkere gouden oude horen uit, uh, ja, een beetje de piratentijd. Nou, ik heb er een genomen hoor. Jack Jersey en In the still of the Night. Lekker, blijf erbij. Goedenavond. Kret hij hier al, oh, achter de knoppen. Wacht in de microfoon, hoe je het zeggen wil. Dat is dan Jack Jersey, oftewel Jack De Nice. Ja, vroeger onder die naam ook bekend natuurlijk. En um, ja, we gaan uh, naar de, de rij van Fred Heij. En uh, ja, de, daarom... Uh, <coughs> zo, sorry. Beginnen we sowieso met een, een nummer uh, uh, ja, vanwege dus... Uh, Roberta Fleck. Die is overleden uh, 24 uh, februari... Uh, jongsleden. En uh, ja, op een leeftijd van 88 jaar. En uh, ja, met dit nummer gaan we natuurlijk beginnen met de driehoeberij van Fred Heij. Zou zeggen, veel plezier ermee. Wanneer je al 35 jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren.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 De drie op een rij van Fred Hay Swarming my mind with his fingers singing my life with his words killing me softly with his song Dat waren ze weer, de drie bedrijven, Frit Heij. En uh, ja, we begonnen natuurlijk met uh, de overleden Roberta Fleck en Killing Me Softly. En natuurlijk uh, als uh, tweede natuurlijk Arita Franklin en You Make Me Feel. En als laatste natuurlijk uh, Diana Merrick en Elton John, Gladys Knight en uh, Stevie Monde. En zij hadden het over That's What Friends Are For. Wij gaan weer terug naar het Nederlandse august. En uh, ja, dit heb ik niet verdiend. Alles hier is het hitkracht team. Hitkracht team. Entertainment for you. Heeft jij niet thuis? Krijg geen gehoor Hoe zeg ik jou dat het me spijt? Geef mij een minuutje van je tijd Wie weet komt het tussen ons dan weer goed misschien Wat je nu doet heb ik niet verdiend Jij geen kans, alleen mijn vriendschap is wat je valt. Dat je nu toch meer voelt voor mij, is wat je nooit tegen me zei. Waarom heb je mij al die tijd iets anders verteld? Wat je nu doet heb ik niet verdiend. Ik was voor jou toch meer dan een vriend. En dit heb ik niet verdiend. We gaan nog één plaatje draaien. En dat is Frank van En blijf voor altijd bij mij. Wat een avond, ik lig nog steeds in bed. Ik ruik al koffie, die heeft zij voor mij gezet. Mijn lieve schat, dat hebben wij het leuk gehad. Ze kleurt mijn leven zoals ik dat graag wil... En hoe ze steeds haar aandacht weer verdeelt een hart van goud, dat mij blind vertrouwt. Blijf voor altijd bij mij, helaas nee, me nooit alleen. Ik hou zoveel van jou, zoals jij is en hier. Precies waar ik graag wou En alle vlinders die zweven nog in mij Ze blijven leven tot in de eeuwigheid Ik heb je lief, doe me geen verdriet Blijf voor altijd bij mij Nee laat me nooit alleen Ik hou zo veel van jou zoals jij Ja, dat was het laatste plaatje. Frank van Kooien. blijf voor altijd bij mij. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En uh, bedankt voor het luisteren. En natuurlijk uh, heel veel plezier het weekend. Dan ga je carnaval vieren. Doe voorzichtig. Niet te veel drinken. En uh, ja, laat je thuis brengen met een taxi of zo. Ik zou zeggen tot volgende week. Groetjes. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5